Minister Donner zegt dat er nog zeker tien jaar nodig is om de positie van ouderen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Daarom kan de verhoging van de AOW en pensioenleeftijd niet eerder ingaan, zo zei Donner in het tv-programma Buitenhof. De Raad van State vindt dat de invoering van de verhoging van de AOW en pensioenleeftijd te langzaam gaat. En ook uit de oppositie zijn kritische geluiden te horen. Maar Donner houdt voet bij stuk en ziet niets in een stapsgewijze invoering die veel eerder begint. Uit de koepelgevangenis in Arnhem is vanochtend vroeg een gevangene ontsnapt. De politie is een grote zoekactie gestart, onder meer met een helikopter. Die vloog een tijd over een aantal Arnhemse wijken die in de buurt van de koepelgevangenis liggen. Hoe de man is ontsnapt en of hij gevaarlijk is, wil de politie nog niet zeggen. In Tilburg heeft de politie vanochtend vroeg het rijbewijs van een 32-jarige Schiedammer ingenomen. Omdat de man voor de zesde keer in vijf jaar met te veel drank op achter het stuur zat. Dit keer had hij ruim twee keer zoveel gedronken dan is toegestaan. Hij was in Tilburg met zijn auto tegen een paaltje gereden. Het gemeten alcoholpercentage was normaal gesproken niet voldoende om het rijbewijs in te nemen. Maar omdat de man onverbeterlijk is, vond de officier van justitie het toch een passende maatregel. De Nederlandse hockeyster Naomi van Ass is verkozen tot beste speelster van 2009. Ze deelt de eerste plaats met de Argentijnse Luciana Aymar. Volgens de Wereldhockeybond is van As de uitblinkster in het Nederlands elftal. Voor van As is het de eerste keer dat ze is verkozen tot beste speelster van de wereld. Het weer, regenachtig. In de loop van de middag klaart het van het zuidwesten uit op. De temperatuur ligt tussen de 9 en 11 graden. Morgen overdag nagenoeg droog, af en toe zon en een graad of 8.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van Ziek Boemendaal op 105.8 fm. En Zandvoort op 106.9 fm. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland. Ja, goedemiddag. Er ging heel eventjes iets fout. Maar ik uh, komt uh, gewoon door alle consternatie hier. Omdat Tjerk uh, ja, de Blauw uh, staat bij uh, Zwadenburg tegen BVC Boemendaal. En er is daar alweer gescoord. Kierke... Aan de lijnen kwam komen die wedstrijd tussen Zwanenburg. Het was een vrije trap op de rand van het Sasgebied. En uh, ja, uh, Jeroen de Vries en uh, Gijs die gingen zich ermee te bemoeien. En uh, Jeroen de Vries maakte een overstap en Gijs schoot hem onberindelijk in de rechter benedenhoek. En zo staat na twee minuten al 1-0 hier in zijn halfweg. Oké, okay, prima, dankjewel uh, Tjerk de Bouwer. Er is dus al gescoord bij de wedstrijd BVC. Uh, Bloemendaal die uitspeelt tegen een uh, uh, uitbeeld tegen... Oh, nou, net zei ik het nog. Nou, in ieder geval uh, het is een beetje rommelig, maar goed, maakt helemaal niet uit. We gaan uh, zo meteen uh, door met uh, Zondag in Kennemerland hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. Het is inmiddels twee uur geweest. En wij gaan gewoon verder met het uh, begin van het programma. To the summer breeze. It's a groove in and I can show you how to use it you come along with me and put your mind up to the end. Less conversation, a little more action. All this time to be changed, satisfaction in me. I'm going to go a little less fun, a little less fight, a little more spark. Cause you have to up your heart and make you so satisfy me. Satisfy me, baby. Come on baby, I'm tired of talking start walking <laughs> come on come on come on come on come on come on come on come on come on come on Op 105.8 FM en Zandvoort op 106.9 FM. Je blijft op de hoogte: zondag in Kermerland. Ja, goedemiddag. He, wat een overdonderend begin. Hè? Vooral voor mij natuurlijk. Goedemiddag, welkom hier bij Zondag in Kermerland. En er is dus alweer gescoord bij de wedstrijd Zwaneburg tegen. BVC Bloemendaal om twee uur begonnen. Um, ja, waar, uh, waar wij ook nog eventjes naar gaan kijken is uh, de wedstrijd SV Zandvoort. Zij hebben gisteren gespeeld, dan heb ik het over zaterdag 1. Zij speelden thuis tegen HCSC. Joop van Ness zal ons daar uh, meer over vertellen. En verder ja, um, een aantal brommerrijders die heeft daar uh, ja, een, uh, het hoofdveld ernstig beschadigd door er zomaar op te gaan rijden. En ja, Ten eerste vraag je je af, hoe, kan, uh, hoe kom je met je brommer op het veld? En ten tweede, hoe haal je het eigenlijk in je hoofd omdat dat überhaupt Gaan doen. Nou, daar uh, hoorden wij ook zo meteen meer over van Joop van Nes. En we praten met de voorzitter van de uh, supportersvereniging Haarlem. Daar heb ik het ook over voetbal. Omdat zij namelijk uh, nog steeds in een uh, ja, toch wel een zeer ernstige crisis zitten... Ze moesten drie ton bij elkaar zien te halen om, ja, om tot een doorstart te komen voor de komende maanden. Is nog niet gelukt, maar de supporters doen er in ieder geval alles aan... om zoveel mogelijk geld in het laadje te stoppen en te brengen. En uh, ja, voor het, uh, voor het, uh, de eerste volgende op het programma is een benefietwedstrijd van HFC Haarlem... waar ook nog eens Dries Rolfink op gaat treden. Nou, daar horen we zometeen mee, meer over van de voorzitter van de supportersvereniging, Pieter-Anne Wever. Maar nu eerst de Bee Gees met World. Ja, de wereld is rond. De Bee -Gee's waren dat met World. En we gaan snel door naar de wedstrijd Zwaneburg tegen BVC Bloemendaal. En waar de stand nog steeds 0-1 is in die wedstrijd na de 10 de tweede minuut... ...was een doelpunt zoals u wel hoorde van Gijs-Jan Poelgeest. En Zwaneburg probeert een beetje druk te zetten op het doel van Bloemendaal. En uh, dat is uh, Zwanenburg op dit moment. Bal was aan de linkerkant. Maar de Joosthoff tussen. Komt die de bal over de zijlijn heen gelijk? En dat betekent een ingooi natuurlijk voor uh, Zwanenburg. Nee, een vrije trap is het zelfs. En die wordt genomen door de nummer 7, Jordi Vierbergen. Jordi Vierbergen neemt die bal op. Gaan kijken waar die hem heen kan spelen. Zal hem hoog in de pot gaan gooien. Komt hij er ook? Komt hoog voor het centrum? En dan staan er twee lange mensen van Zwanenburg. Die die bal al drie moeten kopen Maar die bal komt er niet. Dat betekent toch wel dat Zwanenburg de linkerkant die bal nog steeds heeft. Die kan nog gaan voorstellen met een Stalberen die erbij komt. En er wordt een overtreding gemaakt op Stalberen. Uh, op dat betekent dat vrikken. Trap, brand van een 16 meter gebied voor, voor de En dat is daar. Die gaan hem gaan kijken waar die wijn kan gooien. De bal bezit via Paaltjeon. Paaltjeon kan die bal aannemen. Kan hem niet aannemen. Kijkt hem nu in de Maar hij mag doorgaan van de scheidsjelpen. En dat betekent er ingooien aan de overkant voor Zwaneburg. Zwaneburg dat wel neemt. Bij zulke klooster die die bal meteen in een race op de slot neemt. En aan het Maar die gaat ook over de zijlijn heen. Dat betekent er gewoon een in ingooi voor Zwaneburg. De hoogte van de middenlijn. Zwaneburg wat vrij compact om weer te spelen. En nog weer met stelle ballen naar voren te komen. Maar we moeten natuurlijk ook opletten van het gedeeld hier. Want er staat toch een aardige wind. Dat moet we gewoon zeggen. En het regent ook nog. Dus het, zal, ja, het zijn moeilijke omstandigheden, maar het is een kunstgrasveld. Dat is wel natuurlijk wel een stuk. Bloemendag weer de aanval op de zet 4-geist, Jan Poelgeest, kan er niet bij komen. is het ook een klooster die die bal verovert? Maar dan wordt er overtreding op hem gemaakt. Dat betekent dan de rechterkant van het veld. Een uh, vrije trap voor Roendal. Wilke Kloos gaat het daarmee behoeven. Of oh, lang niet over aan Jeroen de Vries. Nee, Wilke Kloos legt die bal neer. Het is toch uh, Jeroen de Vries die hem uh, zal gaan trappen. Jeroen de Vries die een goede trap in zijn tenen heeft. En uh, dan komt die trap van Jeroen de Vries. Die klaart ze meteen crossen uh, richting Alazaren en Reisje Krijsberg. Die komt vandoor naar Paaltjo. Paaltjo kan er niet bij komen. De Zwarenburg moet die bal kunnen opruimen. En dan komt die bal aan de linkerkant uh, van het, uh, van het die komt er meteen Konden meteen De nummer 7 door die vierberg. Die daar weer, weer. is een hele goede bal. Hele goede bal van Paaltjo en die zat spel volgens de grensrechter maar dat is twijfelachtig, dat kan ik gewoon uh, heel eerlijk zeggen, en de scheidsrechter gaat meteen om te zeggen van, uh, niet meer doen want anders krijg je dadelijk een, een gele kaart dus hij maakt netjes excuses en zegt, uh, sorry scheidsrechter maar uh, ja, dat uh, kan ik ook niet voorbij zijn maar hij werd afgevloten en het was eigenlijk twijfelachtig, dat kunnen we gewoon duidelijk, uh, duidelijk stellen maar dat betekent wel, dat we hier gespeeld hebben in die wedstrijd, een kleine 20 minuten met de stand natuurlijk 0 tegen 1 We Build This City hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. En we gaan eventjes uh, naar, uh, ja, naar de velden van SV Zandvoort. Uh, op dit moment wordt er wel gespeeld. Uh, zondag speelt ze uh, tegen Waterloo. Maar gisteren is er ook gespeeld, zaterdag 1. Zij speelden thuis tegen HCSC. En ja, het was nog wel een geluk dat ze konden spelen. Want het schijnt dus dat er met een aantal brommers op de velden is gereden. Nou, uh, over alle tweede zaken weet uh, Joop van Ness meer. En dan meer bedoel ik in de zin van alleen maar meer informatie... Joop, goedemiddag. Goedemiddag, Lena. Ja. Uh, nou, laten we maar even beginnen bij de wedstrijd SV Zandvoort HCSC. Ja. Uh, hoe, hoe werd er gespeeld? Wedstrijd van gisteren. Ja. En dat is een, een wedstrijd die is met de hakken over de sloot door Zandvoort gewonnen. Terwijl uh, HCSC eigenlijk dit seizoen uh, min of meer het. Uh, ja, ik mag het niet zeggen, maar uh, het sloemieltje van de tweede klasse is geworden. Die, uh, ze missen acht man ten opzichte van vorig jaar. En uh, het bestuur heeft uh, andere samenstelling gekregen. Dus het gaat niet goed daar. We het dan met één 0 voor. En... Uh... Um, een minuut later was het alweer 1-1. En dat was een kwestie van niet opletten. En daarna werd het zelfs 1-2 in de tweede helft voor HCRC. Uh, ja, en dan sta je toch terwijl je de hele wedstrijd beter bent. Kansen creëert. Dat is ongelooflijk. Gigantische kansen gecreëerd. Maar uh, die bal ging er gewoon niet in. En dat heeft Sandwart al een paar keer gehad uh, de afgelopen weken. Dat ze veel sterk zijn, en maar niet het af kunnen maken. Nou, gisteren ging het dan weer fout. 1-2 achter. Op een gegeven moment. Moment. En uh, uh, de 77e minuut was het eindelijk Berg. die via een vrije schop een lager genomen, met 4-5 bij het strafschopgebied iedereen en alles miste die bal. En die bal rolde zomaar het doel in. En uh, daardoor stond Zandvoort op 2-2. En Zandvoort, uh, zei ik al, was vele malen beter dan HSC uh, En in de 87e minuut was het dan eindelijk Michel de Haan die Zandvoort weer op een voorsprong kon brengen. En dat was kort genoeg voor het einde van de wedstrijd om Zandvoort. ...die wedstrijd te laten winnen. En dat was uh, echt heel erg uh, ja, belangrijk voor Zandvoort. Daardoor staan ze nu weer in de middenmoot... ...en kunnen ze naar boven kijken. Dat had Pieter Keur, de trainer van uh, de zaterdagafdeling... ...had het ook al aangegeven. Uh, we, we winnen, dus kunnen we naar boven kijken. Nou, dat is je dan gisteren gebeurd. En wat ik nu hier zie, op dit moment, ik zit dan bij de wedstrijd Zandvoort tegen Waterloo. Ik heb in het begin van de competitie, dat was de allereerste wedstrijd, ben ik bij de rust weggegaan. Dat was het 4-1 voor Waterloo. Uiteindelijk werd het 5-4. En nu, we hebben 19 minuten gespeeld, zat Zandvoort met 2-0 voor. Dat is ongekend. Een toepunt van Pieter Keur. In de, al in de, in de vijfde minuut. Pieter Keur die speelgerechtigd is op de zondag omdat de zondag in eerste instantie te weinig spelers. Het zijn een x-aantal uh, uh, oud-voetballers die uh, begeleiden en leiden en trainen van de zaterdag. Onder andere dan Pieter Keur en uh, Berry Buitek, ik noem maar een paar. Die zijn spelgerechtigd op de zondag. En uh, de trainer van de zondag, Marcel Paap, die kon op dit moment uh, uh, uh, niet genoeg spelers uh, op, de, uh, op het veld krijgen. Om uh, met elf man te kunnen beginnen. En toen is een beroep gedaan op Pieter Keur. En die was uh, geneigd om te gaan spelen. Hij kreeg de bal aangespeeld. Hij draait zich om. En dat is typisch Pieter Kur. Na altijd in één keer uit. En Sanford stond op 1-0. Even uh, later, dus nu een minuut of zes geleden. Een corner, een hele goede corner van Raymond Hulske. De, de, de assistent, de trainercoach van de zondag. Vanaf de linkerkant. En die draaide zomer in en Wouter Schuiten kon zijn hoofd er daaraan, tegenaan zitten En Zandvoort stond met 2-0 voor. Een ongekende wil, want ze hebben wel eens meer voorgestaan maar met 1-0. En toen ging de wedstrijd als lof verloren. En misschien zouden we er nu eindelijk uh, die wedstrijd uh, zou kunnen gaan winnen. Want ze hebben er pas één gewonnen en dat was de tweede wedstrijd van het seizoen. Uh, ik moet ook nog even zeggen, de laatste wedstrijd stond uh, Ferry Boom. ...als laatste man. Dat was nodig... ...omdat uh, David Konijn... Uh, ...geschorst was. Nou, uh, David Konijn... ...is er nu weer bij. En... Uh, en ...Ferry Boom. Uh, altijd een hele gevaarlijke spits. Staat nu weer in de spits... ...bij Zandvoort. En laten we hopen... ...dat Zandvoort daar genoeg inspiratie... ...van kan krijgen om deze wedstrijd... ...willend af te kunnen sluiten. Je, je, je weet het niet. Het is uh, nog maar vroeg. Twintig minuten gespeeld, 21ste minuut. Lena, uh, we moeten er afwachten, denk ik. Ja, we houden inderdaad uh, moed, want uh, het is ook in, gewoon gestopt met regen. Dus uh, ja, dat had ik ja. ook niet voorzien. Ja. Dus, uh, nou, daar, uh... Het is inderdaad het is met regenen. Het veld is wel zwaar. Het is nat natuurlijk. De bal, als die stuit, dan, dan, ja, dan, dan krijgt hij een ontzettende versnelling. En uh, ja, je moet het wassel hebben om zo'n bal dan te kunnen krijgen. En dat, uh, dat uh, is uh, met name dan uh, bij Pieter Keur gelukt. Die krijgt de bal door een stuit. En uh, ja, dan heeft hij techniek genoeg om die bal te kunnen stoppen, uh, controleren en uithalen. Ja, nou we gaan het inderdaad van jou horen. Maar nog even terug naar uh, gisteren. Want uh, ja, ik heb begrepen het hoofdveld is zwaar beschadigd. Dat er ja. met brommers op het veld is gereden. Nou, dat is euh, afgelopen week gebeurd. Eh, er stond uh, na woensdag, uh, toen was het Sinterklaasfest hier bij S.V. van. is er één deur in het hek opengebleven. Dat is niet goed gecontroleerd dus. En uh, Vandalen zijn met uh, crossbrommers motoren, weet ik veel hoe die dingen heten... zijn het veld opgegaan en die hebben hele diepe voren. Zowel in het hoofdveld als het trainingsveld achter de tribune... Ja. hebben ze uh, ja, geslepen, gereden, wie zal het zeggen... En eh, uh, uh, dat zijn behoorlijke voeren, die zijn behoorlijk diep en dat is een behoorlijk beschadiging van het veld. Uh, het bestuur heeft de aangifte gedaan bij de politie. Daar is een helikopter voor gekomen om uh, foto's ervan te maken. En die zaak is nu in onderzoek. Want het is toch wel een, een behoorlijke forse schade... die S.V. het in principe zou moeten betalen. En laten we hopen dat de vandalen die dat uh, op hun geweten hebben... gepakt gaan worden. Overigens was ik vanochtend in de straat. En ook daar is vannacht iets gebeurd tegenover. De voma is een uh, telefoonbox. En ook daar lag een raam eruit. En het moet ook vandalen geweest zijn... Want uh, ook het uh, telefoontoestel, wat daarin hangt, dat heeft uh, klap gekregen door de stalen uh, deurpost. En uh, da ook daar zijn dus schandalen bezig geweest. En dan vraag ik me af, jongens, hoe zijn we weer bezig? Ik ben zelf wel liefje geweest, maar dat we toch echt niet. Mm. Nee, sloop is inderdaad, uh, ja, daar is niemand gebaat bij. Nou, uh, we hopen dat de daders worden gepakt. Joop van Nes, dankjewel. Uh, nou, misschien dat we je zo nog even bellen voor de wedstrijd tegen Waterloo. En in ieder geval bedankt voor het verslag van gisteren. Oké, okay, graag gedaan. Tot straks. Your mom Pal met favorite waste of time even voor wat het is. Want er is gescoord bij Zwanenburg, BVC Bloemendaal. En hier is de uh, stand 0-2 geworden dankzij een kopbal uh, van, uh, uh, van, uh, van Joost uh, Hofker. Het was uh, een uh, hoekschop van de linkerkant van het veld. Het was eerst Beren die kopte. De, de doelman van, uh, van uh, Zwanenburg die kon hem nog even wegtikken. Maar het was Joost Hofker die er zijn hoofd tegenaan zette. En met, uh, daardoor staat de stand hier na 30 minuten spelen op 0 tegen 2. Ja, dat was Owen Paul dus met Favourite Waste of Time. En dat doen we natuurlijk met onze verslaggever Tjerk de Blauw... bij de wedstrijd Zwanenburg BVC Bloemendaal. En dan de ronde trap van Bloemenal, Die wordt genomen door Gijs-Jean Die plaatst het door. dus terug in richting stadsgebied richting, uh, richting Tim Beren, Maar die kan er niet bij komen. En dan moet Jeroen de Vries erbij komen. Jeroen de Vries pakt die bal op. Gooit hem meteen in de buitenkant. Maar die kan de Beren niet bereiken. En dat betekent dat die bal over de zeiland heen gaat. En dat een ingooi komt voor Zwanenburg. Maar ja, zoals we net al hoorden, na 30 minuten is die stand hier 2-0. In het voordeel natuurlijk van, uh, van Bloemendaal. En dat was dus eerst Gijs-Jean uh, Die scoorde in de tweede minuut. En in 30 minuten was het Joost Hofker. En dat betekent natuurlijk een aardige, ja, een goede stand voor Bloemendaal. Want Bloemendaal moet winnen vandaag. De stand van de ranglijst en gezien de wedstrijden die er natuurlijk uh, op de andere kant uh, wedstrijden ook zijn, zoals onder andere Olympia, United, Davo, ja, daar gaan ongetwijfeld punten liggen. En Bloemenal zal moeten winnen om dus uh, bij te komen bij die bovenste drie. Want ja, vorige week verloren we van DSK en het was eigenlijk uh, niet opgenomen om daarvan te verliezen. Komt de van uh, Zwaneburg, Dus als zijn die hem goed weghaalt. en ze, dus, uh, hem door te spelen, maar dat lukt niet. En is het daar uh, Rijsverberg die hem goed weer tussenhaalt, maar toch is het, het Zwaneburg aan de linkerkant hetzelfde die die bal genoeg zal hoog in die pot komen en Nummer 13 bij. En dan moet Pieter komen. Pieter uh, Reichenberger. Die pak je goed weg. En dan stond hij meteen naar Jeroen de Vries. Jeroen de Vries heeft er wel aan de linkerkant. Ziet een halen grijs komen. Die kan er niet bij komen. En dan moet Johan Zolke oh. corrigeren. Doet het er al goed? En die weer dan de spelen op uh, paal John. Maar nee, je niet. En die staat aan de rechterkant. Dus Tim Weer die de bal oppakt. Die plaatst meteen door een paal John. Maar volgens de grensrechter staat hij buitenspel. En dan wordt hij natuurlijk afgevloten. Ja, dat kunnen wij niet zien. Want het is een klein beetje te ver hier vandaan. Om dat te beoordelen. Om zo schuin hoek te zien of hij dat wel buitenspel was of niet buitenspel. Maar dat betekent wel een vrije trap voor Zwareburg. Die wordt meteen genomen. aan de linkerkant van het veld wordt opgebracht. Er dus zal weer meteen naar de diepte komen. Maar het is dan wel de klooster die er goed tussen zit. De water van de beer, De veerde. Meteen door naar Alex. Ah, Zijswerk, Alexwijswerk. Plaat door naar Jeroense dikker. Die kan er niet bijkomen. Alexwijswerk, komt zo ook weer door. Zit Jeroen de dikker die optekenen. opnemen. Kunnen ze hem plaatsen dan een taaltje. Taaltje de... paaltje. praten we in één keer terug naar Jeroen de Dikker. Jeroen de dikke in het zasgebied. Warven een man tegenover weer hem voor te zetten, maar dat lukt niet. Veel dan tegen de benen aan. Van het speler van Zwanenburg. En dat betekent een ingooi voor Bloemendaal. Die gaan we nog even meenemen. verder de hoekvlag. Kijken of het gevraagd opleveren. Voor het doel van Zwanenburg. Komt die ingooi weer ze Dikke op tantje om en die bal die wordt weer erover uitgekocht. Dat betekent weer dromen ingooien. Dan zal Joos ons precies meegaan en bemoeien nu. gaat pakken. Die wel rustig. op. maak hem even droog met zijn shirtje, natuurlijk. Want het is hier uh, goed nat. We kunnen daarop zijn. Komt hier ingooien bij joos op, hè. Gooit hem heel ver richting, uh, richting de stip. Maar er staat niemand bij. Dan is het daar uh, Zwanenburg die de bal kan oppakken. 4 aan de, nummer 11. Uh, Ricky van Veen. Die gaan meteen aan de halen. En dan de zal elkaar dan beren bij zijn. En weer het meer te houden. En of het is van Veen die, die bal rustig heeft. Plaats hem even terug. En dan plaats dan naar het midden, naar Klarens uh, naar, uh, uh, Trunkel. Klarens voor probeert hem in te spelen. Maar dat ook niet. En dat betekent dat die bal over zijn aan laten En dat vier gespeeld hebben, op dit moment 35 minuten met de stand 0 tegen 2. Jesse is a friend Yeah, I know he's been a good friend of mine But lately something's changed it ain't hard to define Jesse's got himself a girl and I wanna make her mine And she's watching me with those eyes And she's loving with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late, late at night. You know I wish that I had Jesse's girl. I wish that I had Jesse's girl. Where can I find a woman like that? I'll play along at the charade. There doesn't seem to be a reason to change. You know I. Dirty when they start talking cute. I wanna tell her that I love her, but the point is probably moot. 'Cause she's watching him with those eyes, and she's loving him with that body. I just know it. And Rich Springfield met Jesse's Girl bij CFM Zandvoort en AB Radio. We gaan even kijken naar wat nieuws uit de regio. Gaan we naar Haarlem. Want het postkantoor op de gedemte Oude Gracht is nu definitief gesloten. Ja, want het postkantoor was donderdag voor het laatst open. De werknemers die gaan voorlopig naar andere locaties... maar zijn komend jaar ook niet meer zeker van hun baan. Nou, de laatste dag was zeer emotioneel voor zowel het personeel als de vaste klanten. En mensen die vrijdag toch nog even snel naar het postkantoor kwamen... die stonden dus voor een gesloten deur. Ja, er is verder wel een, een andere uh, zaak geopend. Uh, niet echt een postkantoor, maar wel een soort van uh, kantoor uh, in de Grote Houtstraat. Maar ja, mensen zijn uh, toch... Uh, ...iets anders gewend, want het postkantoor... ...ja, dat stond er al jaren... ...en dat gaat nu zo meteen tegen de vlakte. Dan gaan we even kijken... ...naar wat uh, voetbaluitslagen. Uh, wilt u het horen, dan moet u luisteren. Wilt u het niet horen, dan zou ik zeggen... ...even de oren... Dicht doen. Uh, kijken we naar de Eredivisie. Vrijdag dus vier wedstrijden gespeeld. NAC Breda tegen Sparta Rotterdam. Daar werd het 2-2. En uh, Rode JC tegen ADO Den Haag. Daar werd het 1-1. Uh, AZ nam het op tegen Vitesse. En ja, dat was uh, al het voorteken voor Ronald Koeman. Het werd 1-2. En Ronald Koeman werd gelijk uh, ja, de laan uitgegooid. VVV Venlo tegen Willem 2. -2. Daar, uh, sta, daar is het uh, 2-1 geworden. En Ajax heeft vanmiddag al gespeeld... En uh, namen het op tegen FC Utrecht. En Utrecht won thuis met 2 tegen 0. Vanmiddag om half drie twee wedstrijden. Feyenoord tegen FC Groningen en RC Waalwijk tegen PSV. Nou, die ene is nog niet begonnen, maar bij Waalwijk PSV daar is het de brilstand. Daar staat het nog steeds 0 tegen 0. En om half vijf twee wedstrijden. NEC tegen FC Twente. En Heracles Almelo speelt thuis tegen SC Heerenveen. Nou, Haarlem heeft ook nog vrijdag gespeeld. Zij speelden thuis tegen Top Os. En ja, er is een puntje weer, uh, toch weer uh, bij elkaar gesprokkeld. Het is namelijk 1-1 geworden. En zo meteen praat. We nog even met de voorzitter van de Supportersvereniging. Dat is uh, Pieter Anne Wever. En hij gaat ons meer vertellen over een uh, andere bijzondere wedstrijd van HFC Haarlem. Namelijk een benen fietswedstrijd En nou, dat zometeen. Maar nu is Dr. Hoek met Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Mm.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 Let's meet Ja, Faya con Dios met What's a Woman. Nou, en ja, wat is eigenlijk een voetbalclub zonder haar supporters? En dat kan ik wel vragen aan de voorzitter van de supportersvereniging van HFC Haarlem. Pieter Anne Wever, goedemiddag Pieter Anne. Goedemiddag. Ja, want HFC Haarlem heeft zijn supporters nu heel erg hard nodig, hè? Uh, ja, normaal, normaal gesproken natuurlijk ook altijd, maar nu helemaal... Uh... Nee. Ja inderdaad, want uh, we, we, we hebben elkaar al een keer gesproken. Toen ging het over de actie die jullie hielden als supporters op, het, uh, uh, op de grote markt. Om uh, ja, toch wat uh, ja, hoe noem je dat? Uh, mensen te werven om, uh, uh, ja, om geld te doneren voor de, de noodlijdende club. Uh, op dit moment uh, hebben jullie weer iets anders uh, op touw gezet. En dat is een benefietwedstrijd. Ja dat klopt. Uh, komende dinsdag uh, zijn we eigenlijk een, een, een dubbel benefietwedstrijd. We hebben eerst om vijf uur het, het eerste elftal van Haarlem tegen uh, de Jong Ajax. En uh, daarna om half acht hebben we uh, Goud Haarlem. Dat zijn uh, oudspelers van Haarlem. Mm -hmm. Tegen uh, Lucky Ajax, de oudspelers van, uh, van AFC Ajax. En uh, ja, maar er zijn heel veel oudspelers van AFC ha van Ajax. Welke doen er we mee? Uh, even kijken hoor, ja, dat, dat, dat zijn er nogal wat. Nou, noem eens wat bekende. Uh, ik geloof dat. Uh, ...in ieder geval Frank de Boer mee zou doen. En uh, ik heb ze even niet op een, op een rijtje op dit moment. Oké, okay, nou dan gaan we heel eventjes naar de Cher de Blauw, want daar is gescoord. Kom ik zo bij jou terug, ja, Pieter Anne. Tjerk de Blauw, vertel en hier het. Hier is uh, de stand 1-2 geworden. In de 44e minuut was het Martijn Hemelaren die die bal uh, erin tikt aan de rechterkant van het veld... ...naar een verdedigingsfout uh, uh, uh, aan de rechterkant van Bloemendaal. En zo staat hij vlak voor rust. Uh, is het 1-2 voor Bloemendaal. Oké, okay, dankjewel, Tjerk de Blauw. En we gaan terug naar uh, Pieter Anne. Uh, weet je misschien nog wat meer spelers die uh, meedoen uh, als Lucky Ajax zijnde? Pieter Anne? Oh, ik denk dat hij. Uh... <laughs> Pieter Anne, ben je hier? Ik ben er wel. Oh, Oké, okay, sorry, dat was mijn fout. Ja. Uh, ja, weet je al uh, wat meer? Uh, welke spelers ze meedoen met Lucky Ajax? Uh, eens even kijken hoor. Uh, uh, Lucky Ajax, Frank de Boer, Johnny van het Schip, Robitsche. Aaron Winter en Johnny Bosman. Oké, okay, dat, dat zijn inderdaad niet, uh, dat zijn niet de minsten, nee. Nee, dat klopt. Het is een uh, aardige, aardige generatie uit de jaren tachtig. Ja, inderdaad. Uh, en ze uh, hebben allemaal meegedaan met uh, EK's en WK's, dus het, ja. uh, het spreekt iedereen aan. Ja, waarom? Ja. En uh, ja, dinsdag 8 december, ik ja. hoop niet dat het al te koud wordt, want twee wedstrijden kijken is natuurlijk vrij, uh, ja, vrij pittig nou ja, dan. Er is nog een, een, een, een, een pauze tussendoor. Ja? Dus, uh, uh, we hebben, uh, dus om vijf uur begint de eerste wedstrijd. En dan hebben we drie kwartier pauze. En dan is de tweede wedstrijd. De tweede wedstrijd duurt ook maar twee keer een half uur. Oké. Okay. De, oude, de, oude, de oude spelers. Dus, mm -hmm. uh, en uh, daarna hebben we nog een optreden van Tries Roefink. Daarna? Oké. Okay. Ja, die komt nog optreden in de kantine. Oh, wat dus, leuk. Dus uh, die... Uh, dus dat is dan ook wel weer leuk uh, dat hij ook zijn medewerking heeft toegezegd. Ja, dus mensen kunnen zich opwarmen zeg maar, na de wedstrijden bij uh, meneer De Hoefink? Ja, bij Dries De Hoefink. Oké. Okay. En hoeveel gaat dit hele spektakel ons kosten? Want ja, het is natuurlijk de bedoeling dat, uh, dat er geld wordt ingezameld. Dat klopt. De uh, uh, toegangsprijs voor de kik Smith -tribune. tribune is uh, 20 euro voor volwassenen... en 15 euro voor, uh, voor kinderen. En uh, de Noordtribune is 15 euro... En dan uh, 10 euro voor kinderen. En voor de mensen die nog nooit in het stadion zijn geweest, de Kik-Smith-tribune is zitten. En de Noordtribune is, de, de is de staan. Nee, de Noordtribune is ook zitten. Oké. Okay. Allebei zittribunes. Oké. Okay. alleen de Noordtribune is, uh, ja, dat, dat, dat is de, waar de fanatieke aanhang van Arnhem zelfs altijd staat. Mm -hmm. Dus uh, die is dan ook iets goedkoper. Oké, okay, vandaar. En kinderen krijgen sowieso korting. dus? Kinderen krijgen sowieso korting. En de kaarten zijn uh, te bestellen of via de website hardvoaradem.nl. Of uh, ja, komende dinsdag uh, bij de kassa, als het nog niet is uitverkocht. Ja, want hoe staat het daarmee met de verkoop? Uh, dat begint aardig te lopen. Er is gisteren uh, overdag ook uh, verkoop geweest. En sowieso de, de, eigenlijk de vaste wordt uh, vrijdag ook bij uh, de wedstrijd. Dus uh, de kaartverkoop begint inmiddels, uh, begin inmiddels een beetje te lopen. Oké, okay, nou dat is mooi om te horen. En dan natuurlijk ook helemaal omdat uh, Haar hem gelijk heeft verspeeld. Dus toch weer een puntje. Tegen toppels? Ja, dat werd ook wel een keer tijd dat er we punten werden gepakt. Ja, want kijk, dat, dat speelt ook niet echt mee, hè? Nee, natuurlijk. Ik bedoel, de, de, de, de sportieve resultaten zijn natuurlijk ook uh, op dit moment uh, ja, niet heel erg positief. Dus dat, uh, ja, dat, dan, dan als je in de hoek zit waar de klappen vallen, dan. Uh, ja, dan krijg je klap op klap de hele tijd. Ja, en dan uh, blijft het lastig. Maar ja, jullie ja. blijven maar door uh, organiseren. Uh, ja. Want hoe gaat het verder met uh, de andere actie, de sms-actie bijvoorbeeld? En nou, de, uh, de veiling? Uh, we zitten op dit moment op een bedrag van uh, ruim 41.000 euro met onze publieksacties. En uh, de veiling is, de, is deze week uh, is gestart. En daar hebben we toch wel een, een paar hele mooie items. Zoals uh, een uh, shirt van uh, een Nederlands elftelsshirt met een handtekening van Johan Cruijff. Oh, en we, ja. een uh, officieel wedstrijdshirt van uh, Gregory van der Wiel... gedragen tegen Italië met ja en, en bij een van de prongstukken... en die wordt nu, staat nu ook op het hoogste bot nu op dit moment... is de officiële WK-bal gesigneerd door KK. Zo. Dus, uh, en dat is uh, via de website hartvoorhaarden.nl... Uh, kunnen de mensen richting uh, de, de, uh, de internetveiling toe. En daar staan nog een heleboel andere krachtige items... Uh, die, uh, die ze kunnen die geveild worden. Mm -hmm. En wanneer is het einde van de veiling? Het uh, einde van de veiling is op 20, 21 december. Oh, dat, uh, dat heb je nog even. We hebben nog 15 dagen, 6 uur en 10 minuten volgens de website. Oké. Okay. <laughs> ja, want hoe zit het nou verder met uh, ja, de algehele malaise, zeg maar? Want 1 december was toch wel de cruciale datum. Uh, die is niet gehaald. Hoe gaan we nu verder? Nou ja, uh, er zijn nu uh, natuurlijk ook gesprekken met, uh, met, met, uh, met investeerders... en dat gebeurt door... Uh, de mensen van de Raad van Commissarissen. Ja, en die hopen toch deze week uh, echt uh, uitsluitend te kunnen geven. En Beer Wenting heeft al wel aangegeven, ja woensdag, dan moet, dan moet toch echt meer duidelijk zijn. Ja. Want anders dan, uh, dan kan je wel door blijven modderen. Maar als je niks hebt, heb je niks. Nee. Dus uh, het wordt spannend. Ja, want drie ton aan de ene kant denk je dat is niet zoveel. Maar aan de andere kant denk je dat is toch heel veel. Het is, ja, het is, het is, het is, voor een club als Haarlem is het heel veel geld. Ja. En uh, daar dat, moet je echt een, uh, het is een aantal mensen hebben die, uh, die er wat, uh, wat geld in stoppen. Maar uh, ja, voor grote clubs is dit een schijntje en voor ons is dit gewoon uh, van levensbelang op dit moment. Ja, maar er zijn nog geen andere clubs die zich financieel hebben uh, ja, aangediend om te zeggen, nou wij worden bijvoorbeeld uh, sponsor of zo. Uh, nou ja, er zijn natuurlijk wel gewoon, uh, gewoon nog wel sponsors bij gekomen de afgelopen tijd. En uh, de, de huidige sponsors hebben, hebben ook uh, geld toegezegd. Alleen je gaat natuurlijk praten over uh, de verdere toekomst. En dan heb je gewoon mensen nodig met iets meer geld. Ja. En dan, uh, dan praat je over uh, een paar ton per, per, per bedrijf of per persoon. Zo. En dat zijn andere bedragen natuurlijk. Ja, en dan, uh, dan schrik je. Dan, dan denk je van oh. Ja, precies. Mm. En dat wordt. Uh, uh, dat, dat, dat, uh, ja, maar het is wel hard, hard nodig. En ik hoop echt dat het de komende week goed komt. Ja, dat hoop ik ook voor jullie. En zeker als supporters, uh, jullie zijn er altijd achter de club. Ja. En dinsdag 8 december dus vanaf 5 uur. Dan is ja. de eerste wedstrijd en de tweede wedstrijd is om... Half acht. Half acht. Ja. En met als uitsmijter een optreden van Dries ik. Ja. Oké, okay, prima. Nou, Pieter Anne Wever, dank je wel alvast uh, voor, de, ja, voor je... Uh, uh, uh, ik kom nou even weer niet op het woord. Wat erg, hè? Nou, in ieder geval bedankt voor jouw uh, jou, uh, gesprek. Ja. <laughs> en ik hoop uh, dat, jullie, uh, alle ka dat alle kaarten zijn uitverkocht... en dat jullie uh, toch wel een uh, mooi bedrag kunnen binnenkrijgen. Oké, okay, hartelijk dank. Ja. Rita Franklin met Respect hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. We gaan nog even kijken, terugblikken naar de eerste helft van SW Zandvoort tegen Waterloo. Uh, ja, ze stonden met 2-0 voor, wat al uh, een tijd niet uh, gebeurd is. Um, hoe is het uh, verder gegaan, Joop van Es? Nou, uh, Lena, allereerst even complimenten voor de muziekkeuze. Of moet ik dat tegen Lux zeggen? <laughs> nee, nee, nee, tegen mij. Helemaal goed, dat is geweldig. Maar goed, uh, ja, 2-0 voor, uh, 14e minuut, uh, dan zit je eigenlijk min of meer op rozen. Toch komt Waterloo dan uiteindelijk weer op tot 2-2 terug. En dan zie je eigenlijk de bijen min of meer al hangen. Maar Ferry Boom had op een gegeven moment de bal in het 16 meter gebied. En uh, ja, eigenlijk geen spelers om hem heen. Hij geeft een hakje om te proberen de keeper van Waterloo te verschalken. En die gaat... 4 voet van een verdediger van Waterloo. Alsnog achter de keeper. De Sanford staat met de rust met 3-2 voor. Ja, en het is afwachten gewoon. Het, het zou geweldig zijn als ze deze wedstrijd... eindelijk weer eens winnen zouden kunnen afsluiten. Want ze hebben in de hele seizoen pas één wedstrijd gewonnen. En... en dit moet kunnen. Het moet kunnen. Er staat zoveel ervaring in het veld. Een Pieter Keur, een Raymond Hulske, een Ferry Boom, noem ze maar op. Jongens die echt heel veel ervaring hebben. En ja, die kunnen zo'n team sturen. En dat miste eigenlijk Zandvoort uh, zondag uh, de laatste week. Kun, dat zeg ik maanden eigenlijk. Iemand die zo'n zo ploeg kan sturen, die de ervaring heeft en waar ze naar willen luisteren. Nou, Dat is nu gebeurd. En laten we hopen dat die tweede helft dan ook nog uh, goed afloopt. En Zandvoort eindelijk weer eens kijken, drie punten aan het totaal kan toevoegen. En dan gaan ze zomaar Vogelzang voorbij. De Vogelsang die had vorige week hier moeten spelen. Die wedstrijd is helaas afgelost. En dat was ook natuurlijk een wedstrijd uh, om de laatste plaats. En uh, nu kan zom voor het zomer als het even mee zit. drie punten pakken tegen Waterloo. Uh. Oké. Okay. Uh, ja, want je had het al over. Uh, er staat ontzettend veel ervaring uh, nu uh, op het veld. Maar uh, gaat het dan vooral om de, om de fysieke en mentale kwestie? Of is het meer strategisch wat ze missen, misten de afgelopen weken? Nou, het is het strategisch, is, het is maar het is ook mentaal. Je moet, je moet die jongens kunnen, kunnen sturen. Ja, Pieter Keur heeft natuurlijk zoveel ervaring. Een ervaren uh, professioneel voetballer geweest. Laten we eerlijk zijn, toch van Nederland gevoetbald. Uh, en dan, dan staat er nog ook een Raymond Hulske, die al jaren ervaring heeft. En ook Ferry Boom. En die, die moeten die jongens dus. Uh, uh, wijs kunnen maken, tussen aanhalingstekens... dat ze toch uh, zo'n wedstrijd kunnen winnen. En je ziet dat bij 2-2 twee, twee die kopjes naar beneden gaan... en bij 3-2 zie je ze weer opleven. En, en dat moet er gebeuren. En dat gebeurt alleen maar als je ervaren jongens in het zeld hebt staan. Oké, okay, nou prima. dankjewel. Ik hoop dat, uh, dat ze dat uh, voor, voortgaan uh, houden... noem je dat, dat ze dat, dat uh, doorhouden. Hey, inderdaad, uh, in de tweede helft. En ik hoop dat Piet Keur uh, ja, toch uh, niet geblesseerd raakt... want hij moet aanstaande dinsdag ook nog spelen... Uh, als oud-Haarlemme ja, speler ja. tegen jong ja, tegen, ja. Tegen Ajax. Dus ja. nou, laten we maar hopen dat er niks ja. met hem gebeurt. Uh, dankjewel Joop van Nes voor zover. Het is uh, bijna drie uur, dus we zijn aan het einde gekomen... van het eerste uur van, uh, van zondag in Kennemaland. Uh, blijf luisteren, want zometeen natuurlijk nog veel meer uit de regio. Maar nu eerst Sandy Koos met The Eyes of Jenny.